Goedemorgen, ik ben Dilucateertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een dodelijk ongeluk in Alkmaar kwam mogelijk door een straatrace. Woensdagavond zaten twee vrouwen van 77 en 84 bij elkaar in de auto. Totdat ineens een scheurende Mercedes vol op ze inreed. Getuigen zeggen dat er een straatrace aan de gang was. Maar ook deze man kreeg er wat van mee. Ik heb één Mercedes hier op de weg zien staan en een andere Mercedes daar bij de Victory Walk. Dus ik neem aan dat ze met elkaar aan het racen waren en dat dat niet goed gegaan is. Er is een man van 24 opgepakt. Politie doet onderzoek en heeft ook beelden van het ongeluk. Gemeenten en provincies gaan lang niet altijd netjes om met de stikstofregels. Die zijn nu best streng. Als een gemeente bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk wil afbouwen... moet er eerst ergens anders de stikstofuitstoot omlaag. Bijvoorbeeld bij een boerderij. Maar volgens de krant NRC wordt er op sommige plekken nogal losjes mee omgegaan. De provincie Noord-Holland bijvoorbeeld gebruikt de stikstofvergunning van een fabriek... die al 20 jaar dicht is en niks uitstoot om luxe appartementen te bouwen. We gaan weer steeds meer mensen backpacken. Nu veel landen hun grenzen opengooien en de coronamaatregelen versoepelen, zien toeristen een lange trip wel weer zitten. Volgens reisorganisaties gaan Nederlandse backpackers nu het liefst naar Mexico, Colombia en Costa Rica. Wat wil je later worden als je groot wordt? Die vraag werd gisteren niet alleen aan kinderen gesteld. Ze mochten het ook direct uitproberen tijdens het project Baas van Morgen. Nada van 13 bijvoorbeeld, zij wilde wel een dagje burgemeester zijn van Haarlem. Ik heb vandaag meegelopen met de burgemeester en met de handhaving en vragen gesteld en ja die dingen. de burgemeester vragen te stellen vond ik wel het leukste. En om de, met de, ook in de vergadering ook mocht ik ook praten en zo. Maar of het ook echt iets voor haar is? Nee, niet echt. Ik wil wel in de zorg werken, maar niet echt burgemeester. Ik vond het wel leuk om één dagje de baas te zijn.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 Say. ...de hoofdpunten van het NOS-journaal. Overheden schoemelen regelmatig met stikstofrechten, meldt NRC. Ze maken gebruik van rechten van gesloten of gestopte bedrijven... ...om bouwprojecten te laten doorgaan. BVV-leider Wilders en minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid... ...hebben een gesprek gehad over een tweet van Wilders. Dat is volgens hen goed en prettig verlopen. Wilders twitterde eind december iets over de Turkse afkomst van Jessel Gus. Ministeries doen gemiddeld drie keer langer over het beantwoorden van een WOP-verzoek dan is toegestaan. Dat blijkt door een inventarisatie van twee maatschappelijke organisaties. Bij WOP-verzoeken wordt gevraagd om openbaar maken van documenten. En het weer? Vanochtend wat zon, vanmiddag is er meer bewolking en vanavond wat regen. Het wordt ongeveer acht graden. Don't you know I'm falling for you? You know fallen for Don't you know I'm falling for you You know I'm falling for you. Don't you know I'm falling for you more? You know I'm falling for you. Don't you know I'm falling for you You know I'm falling for you. Don't you know I'm falling for you for You know I'm falling for you. Just don't walk in.